Corporate crime is iets wat in de Verenigde Staten uh, goed is onderzocht. Daar is al in 1939 de, de grootste vakgenoot die ik ooit gehad heb. Ik ga geen college geven, weet u niet wat, maar die heette Edmund Sutherland. Edmund Sutherland die kwam ineens op het idee, verdorie, er zijn een heleboel bedrijven, echt in, met goede naam en fame in de Verenigde Staten. De grootste bedrijven. Hier als ik kijk naar wat ze allemaal. Hadden, hebben, wat eigenlijk strafbaar is, maar wat vaak civiel rechtelijk was aangepakt in de Verenigde Staten, als ik het allemaal achter elkaar zet, dan kom ik tot de conclusie dat er zoiets is als wat hij noemde white collar crime. Dat heb je wel eens gehoord. Hè? Dus niet alleen maar mensen met blauwe borden, arbeiders, nee, ook mensen die met witte borden, die in de uitoefening van hun functie en met hun gezag. Ten gunste van de winst van het bedrijf of om af te wenden dat het met het bedrijf heel slecht zal gaan, of het met het oor zal gaan, allerlei uh, loopjes met de regels gaat nemen. Dat is wat Sorrelent naar voren bracht en wat eerst mijn vakgenoten niet wilden geloven: allerlei misselijke tegenacties te beginnen en om degene die we dan als klokkenluider tegenwoordig vooral. Kunnen wij om die op alle mogelijke manieren buiten spelkrachten te zetten. Dat gebeurt door bijvoorbeeld voor te dragen. om in een psychiatrische inrichting te worden opgenomen. Bij een dodelijk incident met landmijnen. moest maatschappelijk werker Spijkers de nabestaanden vertellen. dat het om een ongeval ging. Maar Spijkers wist dat de mijnen ondeugdelijk waren. Hij werd klokkenluider. Sindsdien wordt hem het leven onmogelijk gemaakt. Geestelijk is het uh, fnuik ons dat al mijn grondrechten en mijn mensenrechten zo gigantisch geschonden worden. De overheid schroomt niet om het leven van klokkenluiders te verwoesten en stelselmatig hun rechten te schenden. De zaak van de klokkenluider Fred Spijker staat niet op zich. Al dus Joep van der Vliet van de Universiteit van Amsterdam, in een gepubliceerd onderzoeksrapport. Bewindslieden. Amtenaren en andere overheidsdienaren hebben hun bevoegdheden op grote schaal en in alle geledingen misbruikt. Ze hebben de normen van de rechtsstaat en de rechten van een burger bewust geschonden en zijn leven verwoest om fouten van diezelfde overheid onder het tapijt te schuiven. Joep van der Vliet is filosoof en jurist aan de Universiteit van Amsterdam. En hij wil dat de overheid zo snel mogelijk een onafhankelijke instantie opricht voor klokluiders. De zaak Spijkers, de zaak Bos in de bouwfraude of naar het buitenland, allerlei zaken in de farmaceutische industrie, in de, de, de wapenindustrie, noem maar op. Uh, er zijn hele grote publieke belangen mee gemoeid. Er zijn in allerlei landen verschillende regelingen vaak wordt gewezen naar de Verenigde Staten waar klokkenluiders in. Uh, duren kunnen beginnen en dan een percentage krijgen van uh, het bedrag zeg maar, dat uh, uh, wordt bespaard door de, de melding, maar ja. dat, dat werkt alleen maar in heel specifieke gevallen waar inderdaad grote bedragen in het geding zijn en niet uh, meer abstracte publieke belangen als integriteit en, uh, en dergelijke. Ik dank u, Joep van der Vliet, filosoof en jurist aan de Universiteit van Amsterdam. In de voormalige Sovjet-Unie werden dissidenten opgesloten in gevangenissen en in strafkampen. Maar ze werden ook voor gek verklaard. Erkende psychiaters die stuurden mensen met een andere politieke voorkeur naar inrichtingen. Robert van Voren, mensenrechtenactivist en directeur van het Global Initiative on Psychiatry, schreef het boek Levenslang over de misbruik van de psychiatrie voor politieke doeleinden. Goedenavond, Robert van Voren. Goedenavond. Ik zeg wel Robert van Voren, maar u heet zo eigenlijk helemaal niet. Nee, het is een pseudoniem. Het is een naam die ik in 1979 uh, heb aangenomen om naar de Sovjet-Unie te kunnen reizen... en tegelijkertijd te schrijven over mensenrechten-situaties in de Sovjet-Unie en de Westerse pers. Ja, maar nu heb ik het boek voor me liggen en dus u heet nog steeds, althans ja. in dit boek, Robert van Voorhoff, Ja, Of u die gebruikt naam, die naam dus nog steeds? Jawel, jawel, omdat niemand kent mij eigenlijk meer onder mijn eigen naam. Hoe, hoe heet u eigenlijk? Uh, mijn echte naam is Jos Baks. U was uh, uh, jarenlang dus nauw betrokken bij de dissidentenbeweging van de voormalige Sovjet-Unie... Wie waren dat eigenlijk, die dissidenten? Uh, dissidenten waren mensen die zich uh, uh, tegen het systeem keerden. Uh, die hun mond niet konden houden. Die er niet tegen konden dat ze uh, zelf niet mochten denken... en doen wat zij wilden. Uh, het zij uit politieke overtuiging. Het zij om godsdienstige redenen. En uh, ja, door het systeem zeg maar, uh, uh, niet geduld werden. En dus werden opgepakt. En uiteindelijk of in een kamp of een psychiatrische inrichting verdwenen. Wat heeft uw strijd in die jaren daar u uiteindelijk opgeleverd? En die dissidenten opgeleverd? Nou ja, er zijn mensen, heel duidelijk mensen, vrijgekomen door de acties die we voerden. Uh, wat het mij heeft opgeleverd? Uh, ja, ik denk een beetje mensenkennis. Uh, je hebt, uh, mensen Bent onder... u verbitterd geraakt? Want het nee. duurde lang. Nee, nee niet verbitterd. Ik bedoel, er zijn hele vervelende dingen gebeurd, uh, ook uh, grote teleurstellingen. Maar ja, je leert mensen wel heel goed kennen. Zeker mm. onder dat soort omstandigheden. Mm. En uh, ook hele goede vriendschappen aan overgehouden. Ja. Uiteindelijk zijn die dissidenten uh, vrijgelaten. Is Er behoorlijk wat veranderd uh, in de Sovjet-Unie. En bent u zich in gaan zetten voor uh, uh, psychiatrische patiënten in Oostbloklanden. Wat is er mis dan in de psychiatrie nu nog? Nou ja, waar wij ons mee bezig hielden bleek dus gewoon maar een topje van de IJsberg te zijn. Er zitten uh, honderdduizenden, uh, zelfs miljoenen mensen in inrichtingen. Met leefomstandigheden die uh, onacceptabel zijn. Um, en een, een deel daarvan zijn mensen die dus nooit meer van hun leven op, op straat komen. Die zitten dan voor de rest van hun leven mm. opgesloten. Maar dat, dat zijn landen ook die inmiddels aangesloten zijn ja, met de ja, EU? Ja, ja, mm. ja, ja, ja, ja, dat is ook. De, de tien nieuwe EU-landen. Ja. En uh, met name kinderen, uh, ge geestelijk gehandicapte kinderen of uh, kinderen met een psychische stoornis. Uh, die al van jongs af aan in zo'n instelling komen... We hebben gewoon geen enkele kans. Die gaan van een kinderinstelling door naar een, oh, een volwasseneninstelling. En die overlijden ook in die instelling. Mm. U heeft dit boek nu geschreven, levenslang. Is dit een afscheidsboek? Gaat u ermee stoppen? Nee, nee, het is geen afscheidsboek. Het is meer... Kijk, op een gegeven moment... mijn kinderen die, uh, uh, wilden wel eens weten wie hun vader eigenlijk was. Want het is natuurlijk uh, een beetje dat raar. Nooit. Hij, vlie... <lacht> <lacht> nou, hij, hij, hij vliegt altijd en hij is ergens mee bezig met die Russen. Dus op een gegeven moment wil je dat gewoon op papier zetten. En uh, ik dacht van nou, kan ik beter nu doen, nu ik het me nog allemaal herinner. Dan op een gegeven moment dat het uh, echt uh, verhalen uit de oude doos van opa zijn. Dus, dus vandaar, ik... maar ik ben nog ja. lang niet klaar. En het kwam dus allemaal op papier, levenslang, van Robert van Voren. Dank u wel. En Klar.